Een van die nieuwe verschenen CD-singles. Je hoort de Affley Brothers in samenwerking met de Beach Boys en Help Me Ronda. So Vreemd fenomeen op deze plaat of er een technicus met een schuifje heeft zitten spelen. Zo klinkt deze CD van de Elfley Brothers en The Beach Boys' Help Miranda. Even het overzicht van de nieuw verschenen CD-singles. What Becomes of the Broken. Hearted moet er nog bij volgens mij. Joh. Ja, he, Broken Hearted. Herman Brood, zijn nieuwe. Vrijheid met Kissing You in the Rain. De popzinger van John Cougar Mellencamp. Sea of Time van de Rainbirds. Only The Moment van Mark Elmond. Island in the sun van Harry Belafonte. Joe Cocker heeft ook een nieuwe CD-single, When the Night Becomes. Happy Birthday van Concrete Blonde. Love and Forgiving van for Little Steven. Soul to Soul met Back to Live, Back to Life. Novo Band met Dance Non-Stop. Express Yourself van Madonna. En Elvis Costello had ook een nieuwe Deep Dark Truthful Mirror. Dan een oude CD alweer. Hij komt uit 1979 en nu eindelijk dan ook op CD te verkrijgen. Het is uiteraard uh, rond die tijd analoog opgenomen. Hij is van Randy Newman. De CD of de LP heet Born Again. Men zegt dat dit zijn minst toegankelijke CD is. Luister zelf, want we draaien twee nummers van die CD. Allereerst hoor je Story of a Rock and Roll Band. Daarna het nummer Spice. We er naar de cd Born Again van Randy Newman. Een cd uit 1979, zijn zevende. zevende LP toen. Het nummer dat we het laatst draaiden was Spice. Daarvoor de story of a rock'n'roll band. En je hebt het verhaal gehoord over Elo. Het is elf voor half tien. Dit is de cd-show bij de Tros op Radio 3. In nieuw bij de import is de veertiende CD. Now That's What I Call Music. We draaiden er twee nummers van. Van één en dezelfde cd, dus je hoort het bekende witje ertussen. We beginnen met Mark Elmond met Something's Got a Hold of My Heart. Daarna de Fine Young Cannibals met C drives me crazy. niet de bedoeling zijn. Wij gaan uh, een cd-speler herprogrammeren, want dat hadden we niet bedoeld. Gewoon... Ho oh nou, ho oh nou, ho oh nou. Even op reset jongens, want dat gaat echt niet goed. Hij wil niet naar nummer 10, Jan. Heb je een hamertje bij? Ik doe hem er even uit, luisteraars. Even opnieuw het klepje open en dicht. Moet allemaal lukken hoor. De Fine Young Cannibals. En nu springt hij wel op nummer 10 met She Drives Me Crazy. En weer op nummer 1. Ik ga echt mijn hamertje halen. We gaan naar uh, de volgende. Nee, we gaan eerst even wat import doen. Wat is er allemaal verschenen op de importlijsten? van John Cannibals? Hou je even te goed tot we een andere cd-speler hebben. Born Again van Randy Newman. Die is nieuw in de import en je hoorde hem al eerder bij de cd-show. Last Night van Larry Carlton. In Search of Space van de groep Hawkwind. Children van Mission. Life Heroes van Nico. De original soundtrack van de film Roadhouse met muziek van onder andere Jeff Healy, Otis Redding en Bob Seger. Scattering van Cutting Crew, daar komen we zo nog even op terug. Optimistic van Yanni, Circles van de Doobie Brothers, Tourist in Paradise van The Rippingtons of van Rippingtons en de cd Now This Is Music volume 14 of 14 en daar hebben we ook al wat eerder van gedraaid. Dan gaan we naar de cd Scattering, de scattering van Cutting Crew. Je hoort eerst Reach the Sky, daarna het nummer Big Noise. Reach for the sky crew van de CD Scattering, twee nummers Reach the Sky en het laatste Big Noise. De CD show bij de trots op Radio 3, eigenlijk nog het enige hi-fi programma op Radio 3. En voor de, de kennis, dit programma wordt uitgezonden zonder compressors, zonder limiters of andere sound processing apparatuur. We hebben nog twee premiers voor je: de nieuwe CD van Stevie Nicks en de nieuwe CD van de Doobie Brothers. Nu eerst over naar de original soundtrack uit de film Roadhouse. Roadhouse is de nieuwe film van Patrick Swayze die nog bekend moet zijn uit de film Dirty Dancing. De muziek van de film is hoofdzakelijk van Jeff Healy die vorig jaar debuteerde met het album See the Light. Een nieuw nummer van hem is When the, Lights Come, When the Nights Come Falling from the Sky. Dat draaien we eerst, daarachteraan Patrick Swayze met Racing Heaven Into Hell. Zo is hij met Racing Heaven in Hell Tonight. Daarvoor de Jeff Healy Band met When the Nights Come Falling from the Sky. Allebei nummers van de original soundtrack Roadhouse. In mijn handen de nieuwe cd van Jannie. Hij heet Optimistiek en eigenlijk is het niet eens een nieuwe cd. Het is eigenlijk zijn eerste album dat hij in 1980 heeft opgenomen... maar dat nooit eerder op cd of plaat is verschenen. Voor de kennis een begrip, we draaien daar twee nummers van. Allereerst Butterfly Dance, daarna Farewell... We moeten hem helaas wegens tijdgebrekken wegdraaien, deze CD. Optimistiek van Janni. Twee nummers dus: Butterfly Dance en Farewell. Nummer 2 en nummer 8 voor als je hem ooit aan wil schaffen. Nou, dan nu ons, uh, ons problemenkindje: The Fine Young Cannibals met Sea Drives Me Crazy. Je hoort hem tot aan de ster van 10 uur. Daarop staat een extra nummer wat niet op de originele Europese release staat. En je kent de CD-show, wij gaan uiteraard dat extra nummer voor jou draaien. Swing Out Sister met Taxi Town. Sister Taxi Town van de internationale importversie van de CD Kaleidoscope World, en dat is een internationale CD, is kun je ook zien aan die Japanse tekens die erbij zijn gedrukt op de hoes. Terug naar de nieuwe CD-singles: we hebben de nieuwe CD-single van Tim Finn. Hij komt volgende week komt die uit. Wij draaien het nummer How I'm Gonna Sleep. Pure idea in every mind Waiting to be acted on Yesterday we have to leave behind Climbing up that hill never stop. But I'd prefer to have you near to me Making the shape that used to be I'm gonna sleep without you I don't want this lonely night How am I gonna sleep, baby? I love you And I don't need to say this night. There's an open road on every map Waiting to be traveled Bridge the gap that lies between our hearts CD-single van Tim Finn. Je hoorde How I'm Gonna Sleep. Even weer behandelen wat er deze week bij de Nederlandse maatsch maatschappijen uitkwam op CD. Bij Wea, Life is a Dance van Chaka Khan. Negaal Human van Todd Rungrun, Amantla van Miles Davis. En ID van The Wailers Band. Bij CBS, Hanging Tough van New Kids on the Block. En Is This All of Us van Pilgrim Souls. Bij Polygram, Sapphire van de groep Sapphire. En Longshot van de groep Heads Up. Ook nog bij Polytram, Light as a Feather van Chick Korea. Bij Bertus Distributie, Bombs Away van Evan Johns en drie cd's van Frank Zappa. Te weten Baby Snakes, Bongo Fury en Broadway The Hard Way. Als laatste bij Bertus Distributie Live uit de hall van Jerry Jeff Walker. Dan over naar maatschappij IMI, Miracle van Queen, Mosquito van Stan Ridgway en Tin Machine van Tin Machine. Dan als laatste bij CNR At This Moment van Tom Jones. En wil je alle nieuwe releases mooi op je gemak nalezen? Dan zul je moeten wachten tot morgen, want dan staan ze op teletext, trospagina 365. Je hebt er misschien op zitten wachten: de nieuwe CD van Stevie Nicks, The Other Side of the Mirror. Twee nummers draaien we daarvan: Two Kinds of Love en Whole Lot of Trouble. Je hoort hem weer van één CD, dus met het bekende witje. Good, job. Good job. hebben de nieuwe cd van Stevie Nicks. Want dit vreed batterijen op je te worden radio. The Other Side of the Mirror Hater. En we draaiden twee nummers. Uh, Two Kinds of Love and A Whole Lot of Trouble. En met het eerste nummer werd ze vocaal bijgestaan door Bruce Hornsby. Het album is trouwens geproduceerd door Rupert Hine. En je hoorde ook nog medewerking van Kenny G. Die hele bekende saxofonist. Zo dadelijk de prijsvraag. Na een highway. En daarna. Need little taste of love. Hier zijn de Doobie Brothers. <tied> I drove my car to the top of the hill and I looked down across the town. I got the urge to move again. I guess I'll never settle down. We talked about things getting better, but they still. Het eerst bij de CD-show, bij de trots op 3, de nieuwe CD van de Doobie Brothers Cycles. En zeker het laatste nummer, Need a Little Taste of Love, is zeker de oude Doobie Brothers Sound. Daarvoor draaien we Take Me to the Highway. We hebben nog 13 minuten en 13 seconden zuivere speeltijd. En die wordt voor een groot deel gevuld door de nieuwe CD van Todd Rundgren, Nearly Human. Na jaren eindelijk heb ik een keer een nieuwe CD van de heer Rundgren. Twee nummers, The Waiting Game en Fidelity. Oh. nieuwe cd van Todd Rundgren, Nearly Human. Twee nummers dus, The Waiting Game en Fidelity. Nou, dat was bijna dan de cd-show. We hebben nog één muzikale bijdrage. Maar we gaan er vast uit als ik gezegd heb dat dit een programma was... van Jan van Ditmars en technicus Joop Lichtenberg. Mijn naam is Karel van Koten en wij spreken elkaar nog een keer ergens op de radio. We gaan eruit met The Rippington's. En dat is eigenlijk één man. En die man heet Russ Freeman. Rustig einde van de cd-show. Tot volgende week. Hier is One Summer Night in Brazil. Kunstliefhebber vind ik dat de kunst er voor iedereen moet zijn. Daarom is de kunstaankoopregeling een goed idee. Nu kan dus iedereen kunst kopen. Dankzij een speciale lening van de Lage Landenfinanciering. De rente wordt volledig door WVC vergoed. Elke goede galerie kan u er meer over vertellen. Of kom naar de kunstrij die van 24 tot en met 28 mei in Amsterdam gehouden wordt. De Lage Landenfinanciering geeft zo samen met het ministerie van WVC... de Nederlandse kunst de nodige ruimte. En daar ben ik, Boudewijn Buug, heel blij mee. 06 320 Oké, jongelui. Daar gaat hij. We repeteren nog één keer... Het belangrijkste... en uiteraard ook het gezelligste... telefoonnummer van Nederland. Het telefoonnummer van... De Babbelbox. Daar gaat ie. 06 320 02. De Babbelbox. 24 uur per dag. S'nachts alleen voor volwassenen. 06 320 330 02. Dat is leuk. Dat is gezellig. Dat is bellen met z'n tegelijk. De Babbelbox. Wat zou een weekend zijn zonder de Volkskrant? Tja, nou, dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Zeker niet met die twee nieuwe katernen, die zijn uitstekend. Folio, een boekenkatern, economie. Een weekend zonder de Volkskrant? Dat is gewoon ondenkbaar. De Volkskrant. Besluit de week met acht katernen. Het is nu 11 uur. Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. Minister Nijpels overweegt het autoverkeer in Zeeland en Noord-Brabant in verband met de luchtverontreiniging stil te leggen. Hij heeft de commissarissen van de koningin in deze provincies uitgenodigd voor een gesprek, zaterdagochtend om 11 uur. Volgens minister Nijpels is de smokvorming bedreigend voor de volksgezondheid. Als de weersituatie niet spoedig verbetert, zal het particuliere autoverkeer worden verboden. Het nieuwe volkscongres in de Sovjet-Unie heeft vrijwel unaniem partijleider Mikhail Gorbachev tot voorzitter gekozen en volgens de nieuwe grondwet daarmee opnieuw tot staatshoofd. Dat gebeurde in een geheime stemming. Gorbachev was de enige overgebleven kandidaat. Zijn ambtsperiode duurt vijf jaar. De ziekenfondsraad gaat toch zo snel mogelijk advies uitbrengen over het plan Dekker voor reorganisatie van de gezondheidszorg. De Raad had eerder besloten nog even te wachten in verband met de kabinetscrisis. Maar na overleg met staatssecretaris Dees wordt er nu toch haast gemaakt. Het advies wordt in augustus verwacht. Het Nederlands omroepproductiebedrijf NOB gaat een apart bedrijf oprichten voor het leveren van faciliteiten aan TV10, de commerciële televisiezender van Joop van de Ende. Van de Ende wilde zo'n apart NOB-bedrijf om wrijving met de bestaande omroepen te voorkomen. TV10 wil op 28 oktober gaan uitzenden en rekent op 2 tot 3 miljoen kabelaansluitingen. De Europese Commissie is bezorgd over een snelle stijging van de inflatie in de gemeenschap. In april stegen de prijzen gemiddeld met 5,4% op jaarbasis vergeleken met 3,2% een jaar geleden. De Commissie hoopt dat de lidstaten de inflatie in toom houden door een gematigde loonontwikkeling en een beperking van de overheidsuitgaven. Het weer tot besluit. Vannacht in de kustgebieden kans op mistpanken periode met zon, maar ook wolkenvelden en droog. De middagtemperatuur is van 18 graden aan zee tot 25 in het zuidoosten van het land. Einde van dit ABLETA. De hypotheken wat staat voor onafhankelijkheid. De hypotheken is zuinig met Geld en tijd. De hypotheker is met vestigingen door het hele land ook bij u in de buurt. Raadpleeg de gouden gids of bel 06 022 4022. Want alleen dan bent u zeker van een echt onafhankelijk hypotheekadvies. De hypotheker past dan weer. Mama mama mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, dang dang, dang ding, dong, Malibu, Malibu, Malibu. Malibu. just Malibu. Malibu, Malibu, the tropical drink, an exotic combination of cocoa and Jamaica rum. Pure, all's mix of on the rocks, comes from paradise, tastes like heaven. Malibu, Malibu. Malibu. <laughs> Oy, H hadden wij een afspraak? Jij moest toch verhuizen? Erkende verhuizers, jongen. Vakmensen. Prima materiaal. Goed verzekerd en pak.